you put this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 De Partij van de Arbeid leverde honderden zetels in... en in mindere mate verloren ook CDA en SP. De PVV, die alleen meedeed in Den Haag en Almere... wordt in Den Haag de tweede partij en in Almere de grootste. In Den Haag blijft de PVDA ondanks forsverlies de grootste. Het laatste geldt ook voor Amsterdam. In Rotterdam zijn nog niet alle stemmen geteld... maar de PVDA en Leefbaar Rotterdam zijn in een nek-aan-nek-race verwikkeld. De uitslag daar wordt pas morgen bekend. De opkomst was deze gemeenteraadsverkiezingen historisch laag, 53%. 2006 lag de opkomst nog 5% hoger. Ahold heeft een licht beter laatste kwartaal van 2009 achter de rug dan verwacht. De omzet steeg met 3,4% naar 6,8 miljard euro. Maar de winst daalde met 8,2% naar 267 miljoen. Over een heel vorig jaar verkocht Ahold voor bijna 28 miljard. Maar daalde de winst met 17,4% naar 894 miljoen. Er werd wel meer verkocht, maar er werd minder winst gemaakt bouwbedrijf BAM heeft een moeilijk jaar achter de rug. netto-winst daalde van 162 naar 31 miljoen euro. En ook de omzet liep terug van 8,8 naar 8,3 miljard. Het resultaat werd negatief beïnvloed door de economische crisis en de malaise in het vastgoed. China gaat opnieuw meer geld uitgeven aan defensie. Maar de stijging is minder groot dan in andere jaren. Het budget groeit met 7,5 procent. De afgelopen 20 jaar was dat steeds ruim 10 procent. China benadrukt dat het, naar verhouding, nog steeds minder uitgeeft aan defensie dan andere landen, zoals koploper Amerika. Maar westerse landen schatten dat de Chinese defensieuitgaven in werkelijkheid twee keer zo hoog zijn. Het weer nog eerst hier en daar mist. In de loop van de ochtend wordt het overal zonnig. De temperatuur loopt vanmiddag op naar vijf graden. Morgen regen of sneeuw. Het weekend verloopt koud, maar vanaf zondag ook weer flink wat ruimte voor de zon. Dit was het.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 ja, want ik weet net, net uh, haalde ik de vergelijking van een soort van boksscheidsrechter uh, aan. Maar er werd ook gezegd, ja, maar die boksers willen ook nog wel eens missen. En dan gaat de scheidsrechter wel eens uh, onderuit. Nou, dat weet ik niet of dat straks gaat gebeuren met uh, de twee heren die nu aan tafel schuiven. De heren Taters en Demmers, want die gaan het uh, zo direct. Wat betreft de stellingen te, tegen elkaar, nou niet tegen elkaar, maar daar gaan we dan over praten. En in het uh, tweede gedeelte, Tom, hebben we ook nog drie man die tegenover ons komen te zitten. Wie zijn dat? In twee, uh... Drie man, ja. Drie man. Ja, dus, uh, uh, CDA, nee. CDA hebben we nog nee, gehad. Ja, GroenLinks. De, GroenLinks. Uh, en de PvdA en D66. En Sociaal Zandvoort uh, is afwezig. Ja. Ik weet niet of ze al inmiddels de hoop hebben opgegeven, maar... In ieder geval zijn ze niet in Hoogland. Ze zijn er niet. Uh, nou, koffie is er zeker tot 11 en 12. Dat wordt er gewoon uh, hier neergezet door Don de Grebber. De techniek is ook nu weer in handen van Daan Leffers. Uh, we gaan gewoon uh, weer beginnen met een stukje muziek. MUZIEK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 was hem dus. Uh, ik had altijd verwacht een uh, staand einde. Uh, die panfluit die kwam er dus toch nog van Thijs van Leer, hokus van focus. Uh, we gaan uh, praten met twee heren. Eén uh, maakt onderdeel uit van het college. De ander is ooit wethouder geweest en is nu lijsttrekker van GBZ. En uh, degene die, uh, die ik net noemde als wethouder is lijsttrekker van de VVD. De even, een vraagje en Michel even, even een vraagje vooraf. Wie van jullie heeft die sleutel van die watertoren, Michel? Uh, ik niet. Jij niet? Dan heeft Leo hem. <laughs> <Ja. laughs> Mensen die, uh, die onderhoud moeten doen, die hebben vaak een sleutel. Ah. Onderhoud. Maar er wordt helemaal geen onderhoud geplicht aan de watertoer. Ik kan niet van binnen kijken. Misschien zit er wel 2 miljoen liter bier in. Uh. Nou, ik hoop dat hij dit keer niet afbrandt. <laughs> Goed. We hebben... Welkom heren. We hebben in het eerste uur even gepraat over het hertenprobleem in Zandvoort. Ook jullie hebben de brief van meneer, hoe weet je weer, brink de ontvangen. Ja. Graag even jullie oordeel erover. Uh, wat moet de, Kan de gemeente Zandvoort daar iets tegen uitrichten? Michel. Um, ja, de gemeente Zandvoort kan daar iets tegen, uh, tegen uitrichten door uh, samen te werken met de uh, provincie en de uh, gemeente Bloemendaal. Gemeente daar Bloemendaal? Ja, die hebben dus ook last van de herten. Uh, dit is dus niet alleen een probleem van Zandvoort, maar het is een uh, min of meer regionaal probleem geworden. En wat mij hoogelijk verbaast is, dat in 2004 zat ik hier ook over de herten. En toen werd er gezegd, er zijn er nu 900. En de deskundigen die zeiden van, er komen er 200 per jaar bij. We zijn nu zes jaar verder en nu zeggen ze zijn er 1100. Dus de, rekening, de berekening klopt niet helemaal. Dat blijkt ook wel. Want uh, we hebben meer uh, hertenstront als uh, hondenstront. Nou, wat je eraan zou kunnen doen, dat is uh, met z'n drieën. Provincie, gemeente Bloemendaal, gemeente Zandvoort optrekken en uh, bewerkstelligen. Dat uh, het raadsbesluit van de gemeente Amsterdam om uh, jachtvrije gemeente te zijn. Om dat van tafel te halen met een hoop argumenten ook van de natuurbeschermers zelf. Uh, dat is mijn insteek. Het, ver, uh, het uh, laten we zeggen, doortrekken en verhogen van uh, hekken, uh, dat uh, lost het probleem niet op. Dat is een symptoombestrijding. Ja, maar de hekken uh, die dan geplaatst zouden worden, dat is dan een uh, verhaal van degene die het terrein beheert. En het terrein wordt dus beheerd door de gemeente Amsterdam. Ja, maar wij moeten een bouwvergunning afgeven voor hekkenplaatsen. En ik ben, net als het Nationaal Park uh, Kennenberduin, het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, mm. tegen hekken. Want het is niet zo dat die herten een dagje uit mensen gaan kijken en achter het hekken ons gaan lopen voeren. Dat moeten we niet hebben. Ik vind het ook landschappelijk absoluut niet verantwoord om nog meer hekken neer te zetten. Wat er nu staat is al lelijk. Dus, dus ja, waarom zouden we geen herten afschieten? Waarom zouden we uh, nu allemaal wildrestaurants in Nederland hebben... die de geschoten herten uit Polen importeren? Er uh, wordt gesuggereerd dat de gemeente niks doet. In de brief staat ook de gemeente dient en de gemeente moet. Uh, ja, allemaal prachtig. Maar je kan ook de vraag stellen, wat heeft de gemeente tot nu toe gedaan? En dat is precies datgene wat... Uh, Michel Demmers nu zegt, wij hebben samenwerking gezocht en gevonden met de gemeenten die er last van hebben. Bloemendaal en niet te vergeten Noordwijk, want in die hoek Noordwijk, Noordwijkerhout hebben de bolleboeren er enorme last van. Gezamenlijk hebben wij een brief geschreven naar de gemeente Amsterdam in de geest zoals Michel Demmers zegt. Dus dat is allemaal al gebeurd. Uh, vervolgens heeft de provincie zich daarmee bemoeid... ...en die heeft de gemeente Amsterdam verordoneerd om maatregelen te nemen. Nou, dat is een traject dat loopt. En uh, nou ja, we hopen dat dat gebeurt. Amsterdam is bewust bezig om dat over de verkiezingen heen te tillen... ...want uh, ja, het zijn meestal onaangename maatregelen die genomen moeten worden... om. Die Net zoals het te in de, voor de Noord-Zuidlijn? Uh, Noord nou, iets, iets anders... Bijna, maar iets anders. Uh, maar uh, de, de, de, de methode zou dus inderdaad moeten zijn dat de herten afgeschoten moeten worden. omdat sterilisatie uh, ja, niet te doen zou zijn. volgens de deskundigen. Maar die maatregelen zijn genomen. Wat heeft de gemeente Zandvoort gedaan? Uh, voor zover mogelijk uh, hebben wij uh, op elke website en in de kranten... hebben wij de bewoners erop gewezen dat er voorzichtig gereden moet worden. Want de veiligheid is het grootste probleem. Ja. Uh, uh, op zich uh, trekt het op het moment, en dat is anders dan andere jaren, ook weer toeristen. Die staan langs de Françoisstraat, staan ze te kijken naar die herten... en hoe mooi en hoe leuk dat allemaal is. En het is ook een leuk gezicht. En uh, nou, wij hebben extra borden geplaatst ja gewezen op de veiligheid. Het aspect volksgezondheid ja, dat speelt uh, ook een, een, een zekere rol. Maar uh, wat je dus aan uitwerpselen van herten ziet, dat is hetzelfde wat je ook tegenkomt wanneer je in de duinen loopt. Ik bedoel, dus dat zal uh, de, de volksgezondheid denk ik niet zo enorm, enorm schaden. Ik heb daar geen enkel signaal gekregen, maar het is natuurlijk onfris wanneer je, je huis uitkomt en uh, je wordt uh, begroet door hertenkeutels. Dat, uh, dat is uh, niet aangenaam. In de gemeenteadvertentie staat ik dacht dag van deze week dat inmiddels de gemeente Amsterdam een vergunning heeft aangevraagd bij Zandvoort voor het plaatsen van een hek. Uh, ik uh, ken die vergunning, ik ken die aanvraag niet. Nee? nee. nee. Dus kennelijk zijn ze een beetje in beweging gekomen in, Zandvoort, in, uh, in Amsterdam. Nou ja, we hebben dat, uh, dat blijkt dus wel uh, dat we er enorme druk op gezet hebben. En, uh, Oh, dat, dat, dat werkt, maar het wordt zonder meer over de verkiezingen heen getild, de gemeenteraadsverkiezingen, omdat er straffe maatregelen genomen moeten worden en dat uh, is in het verleden al eens een keer slecht uitgevallen in de tijd van... Uh, uh, onze burgemeester Hester Maai, ja. die heeft daar een probleem mee gehad. Ja. Ja. Maar uh, ontkomen we er dan niet aan, wat, wat u zegt, straffe maatregelen om dit als, probleem al, al, in te dammen? Nou ja, dat zijn de consequenties wanneer je het probleem zo groot uh, acht als dat deze meneer... De beschrijft, want er zijn natuurlijk ook je krijgt, dat is heel typisch, dit jaar krijg je veel meer brieven van mensen die het leuk vinden, mm -hmm. en het prachtig vinden en het idee hebben in de natuur te wonen. Nou, dat is allemaal leuk als je daar een enkele keer mee geconfronteerd wordt maar woon je aan de Françoisstraat in die omgeving, dan is dat uh, dagelijkse ellende en dan zie je er wel iets anders tegenover mm -hmm. uh, dan uh, op afstand dus ik begrijp de overlast absoluut. En wij doen eraan wat we kunnen. Oké, okay. we gaan over tot de stellingen. We gaan over tot de stellingen, ja. Uh, ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we de eerste voordragen. De politiek moet leren anders. En dan staat er ook nog zorgvuldiger met de bewoner om te gaan. Dat is uh, de, de eerste stelling. Nou, laten we Michel Demmers het, uh, het eerst daarop uh, schieten... Als het ware. Om even over de herten, dan maar even in de herten te blijven. Hè? Ja. ja, zorgvuldig. Wat moet je daaronder verstaan? Uh, direct reageren op klachten. Uh, gelijk uh, als er een tegel los ligt bij het huis in de duinen, binnen kwartier er staan. Uh, mensen netjes antwoord geven of gewoon terugbellen. Of uh, hoorzittingen organiseren, ja. Uh, zorgvuldig kan het natuurlijk van alles wezen. Maar in ieder geval is uh, de Nederlandse wet en regelgeving. En de verordeningen bij de gemeente, dat blijkt ook wel uit een aantal projecten. Die is zo in elkaar gezet dat uh, de inwoners, uh, belastingbetalers, alle ruimte hebben... om uh, de overheid en de gemeentelijke overheid uh, uh, terecht te wijzen, kritiek te voeren en zelfs ook een soms wel tegen het algemeen belang in... om hun zin te krijgen. Dus ik denk dat uh, alle mogelijkheden aanwezig zijn. En dat blijkt ook bij de verschillende bijeenkomsten in de raadzaal... als het uh, straatbelang of het buurtbelang... Uh, twijfels over is. Daar ja. zit het vol. Gaat het dan ook om een stuk cultuurverandering? Als het eh, betreft de tegels die er los zitten, dat daar gelijk actie eh, ondernomen moet worden. Want ja, eh, het is wel een uitvoerend apparaat dat dat op moet lossen. Nou, ik denk dat er ook een heel fel eh, gevoel is bij mensen. Alles is heel goed geregeld in Nederland. En het eh, äh, äh, äh, is allemaal zo ingewikkeld geworden. Mm. En er eh, wordt over ons beslist en we hebben gewoon ja, iets te klagen. En we willen gewoon wat anders. Dat is allemaal, uh, er zit, uh, eigenlijk is er zoveel geregeld in Nederland voor voor iemand die een beetje van uh, vrijheid en een uh, beetje losheid houdt en onthekking hè bij hacking denk ik aan iets anders maar goed dat ja. maakt niet uit is is is is er eigenlijk is er is er eigenlijk is er eigenlijk wat weinig ruimte en nou waar dan wel ruimte voor schaap is dat is uh, tegen de overheid of tegen de lokale overheid uh, flink de gasten en het liefst toch in tegenovergestelde richting. Dat geeft een goed, soms een goed gevoel. Dan mag je toch wat doen voor mijn belastinggeld. Ja. Maar je vindt het geen probleem dat... Uh, Rutte, sorry. <lacht> Mark Rutte. Je, je vindt het geen probleem ja, he, dat de inwoners... Uh, ja, je speech is bijna klaar. <lacht> je vindt het niet, niet, geen probleem dat de bevolking wat mondiger geworden is? Nou, nee, helemaal niet. Jij is leuk, want als je mondiger bent uh, en je kan zelf als inwoner of als buurtbelang wat deskundigen inhuren. Dan uh, als je dan vraagt aan de mensen van nou, uh, er moet iets gebeuren, vindt u dat ook? Ja, dat vinden wij ook. Nou, die komen zelf met hun eigen expertise en eigen mondigheid, komen ze soms met een alternatief plan. Wat helemaal niet zo slecht is. Dus dat is wel leuk. Als ik het goed begrijp. Neem je, uh, wil je de bewoners in die dorp heel erg serieus nemen? Ja, alleen het uh, probleem is dat de bewoners zichzelf ook serieus moeten nemen. Nou. Dus dat betekent als je met een plan komt, dan moet je dat ook eerlijk en duidelijk vertellen. En je moet ook eerlijk en duidelijk kunnen zeggen van als je als bewoner of een straatbelang de argumenten niet voldoende zijn, moet je ook eerlijk kunnen zeggen van in dit geval heeft een stukje lokale overheid gelijk. En dat is wel eens moeilijk, want de mensen graven zich helemaal in in de standpunt. Ja. Oké. Okay. Duidelijk, je, hebt, uh, je had een halve minuut extra omdat uh, meer taters die kreeg een uh, lijntje met Mark Rutte, dus uh, vandaar. Kan ook Rita Verdonk zijn ertoe? Dat weet ik niet, ik denk het, ik denk nee, het niet. Nee. <laughs> Heel freds. <laughs> ja. Zelfde, weet je hem nog? Ja, er is niet zo uh, gek veel aan toe te voegen wat uh, Michel zegt. Uh, er is natuurlijk geen, uh, geen overheid en zeker geen lokale overheid die bewust onzorgvuldig omgaat met zijn bewoners. Dus uh, procedureel zit het allemaal wel goed in elkaar, maar ja, er valt natuurlijk altijd wel eens een steekje. En uh, dat is dan vervelend en dan moet je dat gewoon ruidelijk erkennen en dan denk ik dat de schade uh, wel uh, beperkt kan blijven. Uh, vooral dat ruiterlijk erkennen en op het moment dat je gaat ontkennen en dossiers aanleggen enzovoort, dat je toch gelijk zou hebben, moet je nooit doen. Gewoon zeggen, ik ben fout, excuses aanbieden en uh, meestal uh, lost het zich dan wel op. Maar dat staat tegenover dat er een, uh, een zeg maar, een harde kern van bewoners is die natuurlijk uh, op alle slakken zou leggen. Die, die eigenlijk hun werk ervan gemaakt hebben om voortdurend... Hobbyisten. Uh, wat zegt u? Hobbyisten ja ja, ja. De, de, tegen de, maar die huren ook zelfs professionele, professionele lieden in om hun hobby bij te staan en eh, dat kost ontzettend veel werk en, eh, ook irritatie, niet alleen dus bij de overheid, maar ook wel bij andere burgers. En dat is dus altijd een afweging die je maken moet als je daar te veel aandacht aan gaat besteden. Dat andere burgers ook geïrriteerd kunnen raken aan uh, dit soort zaken. Want vaak is dat niet een kwestie van zorgvuldigheid, maar gewoon vasthouden aan... Ja, bepaalde ideeën die ingezet zijn, die zo gefixeerd zijn in de gedachten van mensen. Dat ze daar niet af te brengen zijn. Even over die uh, zorgvuldigheid. Uh, daarnet werd het uh, verhaal van de rotonde op de Prinsessenweg, nee, zegt verkeerd, rotonde van de Tolweg en de Haarlemmerstraat uh, genoemd als zorgvuldigheid. Is dat nou typisch zo'n voorbeeld? Nee. Niet? Nee. En waarom niet? Nou, dat is heel zorgvuldig voorbereid uh, ja. met een... Uh, een, een, een bewoner daar. En daar zijn afspraken over gemaakt. En uh, die bewoner die heeft zich niet aan die afspraken gehouden. En dat is natuurlijk heel erg vervelend. Ja. En, uh, op het moment Supreme. Uh, ...werden de eisen aangeschroefd en uh, ja dan krijg je met een probleem te maken... ...dat je dat alleen nog maar via juridische weg op kan, kan lossen. Overigens zijn wij nog steeds bezig met een uh, traject om het in de te schikken... Ja. ...en om eruit te komen, dus dat wat afgesproken is met de gemeenteraad... Uh, ...twee taxateurs, uh, komen ze eruit, uh, dan is mooi, niet dan een derde en dat is bindend. Maar parallel daaraan loopt gewoon de rechtelijke procedure nog voor onteigening. Okay. En dat is uh, gewoon... Uh, ja, als je twee partijen hebt en één houdt zich niet aan die afspraak, dan word je met dat soort zaken geconfronteerd. Dat is vervelend. Mm. Duidelijk. De rapers en gaar, de gingen. ging. Ja, precies. Het eitje is hard gekookt, denk ik nu eerlijk gezegd. Dus uh, we gaan naar de tweede stelling. En nee. Niet? Nee, want die is achterhaald. Oh, die is, oh, die is achterhaald. Ja, ja, ja precies. Hebben de, we dan de... de... Krijg dat dat we de stelling achteraf te horen krijgen na de discussie? Nee, die ging over de begraafplaats. Maar wil je daar wat over nou, zeggen? Nou ja goed, heb je dan nu drie minuten nou, de tijd wilt, voor. Ja, we, nou, nou, zijn nou, ik wil in ieder geval over zeggen dat er uh, uh, nou, uh, vertegenwoordigers van politieke partijen zijn... die op het moment allerlei onwaarheden uh, de eter ingooien over allerlei zaken. Uh, staat er staat een artikel in de krant dat het grofvuil niet meer opgehaald gaat worden in de toekomst. Volstrekte onzin. Dan is er weer iemand, en uh, de, misschien wel uit dezelfde hoek... Wie gaat roepen dat de begraafplaats geprivatiseerd is, dat die al bijna verkocht is aan, aan een of andere organisatie? Gewoon. Onzin, Niets van waar. nooit Zelfs niet in het college besproken. Nou en dat vind ik onzorgvuldig. En ik vind toch wel. En dat moet het streven zijn van de, de hele politiek. En de komende vier jaar hoop ik daar getuige van te zijn. Dat men zich wel bekommert om de juistheid en waarheid van wat men zegt. En niet alleen om het machtseffect dat het heeft. En dat is iets wat nu gebeurd is. En wat gewoon verwarring gezaaid heeft onder zandvoerders En dat vind ik een hele slechte zaak. Goed. Ik kom even terug op jouw opmerking dat er dus ook een harde kern in Zandvoort zit, die zich dan eigenlijk inzet om particuliere belangen gerealiseerd te krijgen. Ja, maar dat is niet erg. Nee, maar zou het, het speelt vaak om belangen die heel Zandvoort aangaan. Ja. Zou het niet eens een keer tijd worden om bepaalde dingen die spelen in Zandvoort gewoon voor te leggen aan de hele bevolking, middels een referendum precies? Uh, nee, daar ben ik, ik ben tegen referenda. Uh, ik ben van mening dat de gemeenteraad gekozen is als afgevaardigde van uh, de bewoners. Die moeten ook zo optreden. En als het goed is, dan is de gemeenteraad ook een doorsnee van de Zandvoortse bevolking. Die kan men aanstaande woensdag kiezen. Dat zijn je vertegenwoordigers. Die vertrouw je dus de zaken toe. En ja. doe je dat niet, ja, dan ligt de hele uh, politiek, denk ik, op zijn gat. Als je mensen kiest die je niet vertrouwt. Goed. Ik kom zo nog even terug bij, uh, bij u. Maar eerst even bij Michel Demmers hetzelfde verhaal uh, van Tom. Maar stel, ik ga even een stapje verder. De gemeente, uh, want de heer Taten zegt uh, van dat uh, de, de gemeenteraad dan een, al een uh, afspiegeling is van de bevolking. Dus een referendum heb je dan niet nodig. Maar stel dat die gemeenteraad dan zegt, ja hoor eens even, we komen er niet uit. We gaan toch besluiten om een referendum in te stellen. Wat dan? Um, ja, dat zou je kunnen doen. Maar uh, dan hangt het even van het onderwerp af waar het referendum over gaat. Um, als ik het over ruimtelijke ordening heb... Mm -hmm. dan uh, is een referendum wat ruimtelijke ordening betreft... is natuurlijk helemaal uit Den Bozen. De wet ruimtelijke ordening zegt dat uh, het lokaal bestuur leidend moet zijn... in de ruimtelijke ordeningprocessen. En dat de bevoegdheden... ...de verantwoordelijkheden volgen. En als ik nu op een bepaald moment zou zeggen... ...ik doe een referendum... ...noem maar een zijstraat op... ...over de Minderboulevard... Uh, ...en daar komt uit dat 75% het ermee eens moet zijn... ...dat gaat helemaal niet werken... ...want het kan helemaal niet volgens de wet... ...daar zijn we nu tegen aangelopen... Maar daarmee heeft meneer Taters de vorige verkiezingen wel gewonnen. Gecombineerd met het feit dat meneer van Praag zegt, we gaan een hele boel verbouwen. Ja, dan win je altijd. Dus een referendum over ruimtelijke ordening, dat lijkt me in, uh, helemaal niet verstandig. Nee, de vraag was uh, anders. Van, uh, die vaste kern die altijd ergens tegen is. Nee, over de referendum. Dat, dat vroeg Tom. Ja, nou, daar ben ik niet voor. Niet Zeker, voor. Nee, In we hebben, we hebben ruimtelijke ordening uh, uh, ben ik er niet voor. Maar ik moet zeggen, een referendum kan duidelijkheid scheppen. En wanneer je dat wel of niet zou moeten organiseren, dat hangt puur van het onderwerp af. Nou. We hebben ooit een keer een parkeerreferendum gehad waarover jouw wethouder gestruikeld is. Ja, dat kost ook nog eens een keer uh, in euro's gezien nu nee. 70.000 euro, de zonde van het geld. En het eigenlijk achteraf het CDA zei in 1998, ik moet helemaal geen parkeren hier, zegt het CDA. Geen meters, geen regelingen voor parkeren, is helemaal niet nodig. De gemeenteraad die een referendum uitschrijft, kent geen zelfvertrouwen. Juist, en het VVD die zei ook vaak geen parkeren, niks, zonde van die meters, moeten we allemaal niet hebben. En wat is er gebeurd? Het is gereguleerd in ieder geval het centrum en omgeving en het heeft geen problemen opgeleverd. Dus ik denk dat meneer Fliniga, misschien is dat ook een beetje zijn manier van communiceren geweest. Uh, dat men zegt van nou dit gaat... Doet wel... hij dat dan? Nou ja, hij heeft wel pogingen... We, hoe ver gaan we terug in de geschiedenis? Nee, maar het gaat erom ja, of een referendum of een referendum of dat helpt of niet. Nou, of dat verstandig is. Nou, dan moet je samen als college en raad uitzien te komen. En dan zeg je nou, dit is nou een mooi onderwerp voor dus een referendum. Ik ben voor referendum, ik ben tegen een referendum. Ik ben niet voor, ik ben voor maatwerk. Ik ben niet voor generaliseren. Dat's, dat is duidelijk. Uh, heel duidelijk. Uh, nou ja, ik, we, zitten, we, zitten, we zitten aan de tijd. De parkeertijd Het boxen is al begonnen, heb ik al gezien. Dus ik ga er niet tussen zitten. We gaan uh, over naar een stukje muziek. Want uh, straks komen hier drie heren aan tafel te zitten. Ik dan... alle twee succes. Ja. Ja, ja. dank we bedankt. wel. Dank u hier bij de verkiezingen. Ja, ja. ja precies. Dan moet je zeggen. We, ja, ja. we gaan We gaan samen naar het biefstukje eten. Okay. Ja. Oh, ik zie jullie al buiten lopen met de jacht. Set me free. Unchain my heart, baby. Let me go. Unchain my heart. Dit was Joe Cocker met Unchained My Heart. Ja, dat, dat weet ik dan weer. Goed, uh, Tom, we hebben nou, nu we hebben we drie politici tegenover zich. Ja, dat moet dringen. Ja, en ze kunnen zomaar een regenbogen de Het lijkt voor... wel, wel hechten. Huh? Nou, dat geloof, niet, dat geloof ik niet, dat geloof ik niet. Wil ja. iemand nog iets zeggen over het hertenprobleem? Anders nou, gaan we dat over. <laughs> was er net al duidelijk uh, over buiten de uitzending. Uh, ja. Maar ik uh, zou hem nog, toch nog even graag voor de microfoon uh, willen hebben. Nou, nee, dat lijkt me niet zo'n goed plan. Want, nee? Uh, damherten? Uh, uh, uh, ja, damherten, uh, uh, damherten. Het eerste het over de dam is en zo. Maar yeah. één hek, de provincie moet het oplossen en daar hebben wij niks mee te maken. Duidelijk verhaal. <laughs> nou, Er is al zoveel over gezegd. Okay. Dat ik, uh, oh. We hebben wel een duidelijk standpunt. Ja, nou, wij ook. Uh, we hebben ook duidelijk standpunt hierover. En dat is dat um, uh, als je dan luistert naar... Uh, oh, ik ben GroenLinks. Trouwens. Mm. Ja. Vurzelbaas. Ja. En um, als je luistert naar alle, alle, alle berichten erover... En, en uiteindelijk zou het omlaag moeten met, uh, met het aantal damherten. Stel, stel, stel dat. Ja, dan heb ik toch zoiets van... Uh, dan hoor je eigenlijk alleen maar één oplossing. En dat is uh, afschot. En uh, omdat heel veel oplossingen te duur zijn... En ik wil het toch wel van meerdere kanten bekijken. Maar uh, waar het om gaat, die brief die we van die meneer hebben gehad, dat er mensen last van hebben. Ja, daar wil ik, daar wil ik ook eigenlijk wel heel serieus uh, op, op ingaan. Dus daar moet wel echt, echt naar gekeken worden, hoe, hoe we ja, mensen daarin kunnen ondersteunen. Maar één ding is in ieder geval zeker voor GroenLinks. Wij zijn, niet voor, dus wij zijn tegen afschot, laat ik het zo maar zeggen. Tegen afschot? Tegen okay. afschot, ja. Ja, absoluut. Goed. Nou, Tom. Nou, dan dan, dan, mag de dan gaan we weer de, de, de stellingen maar even noemen. Kijk, dan gaat er al gelijk een wethouder meteen een stuk naar voren uh, komen. Hij is nu lijsttrekker. Ja, nee, ik ga het wel even keurig corrigeren. Nee, komt goed, komt goed. Dus het is nu de lijsttrekker meneer Tonen. Juist. Goed, uh, de, de eerste stelling. Zandvoort is tien jaar te laat met Welnes in zee gegaan. Is, is de wellness in zee gegaan of is het dan precies andersom? Maar goed, laten we hier gewoon de, de stelling maken. We moeten het niet ingewikkeld maken, ja. Maak het ook niet. dat mij? Ja. Ja. Ik vraag, wat, wat de eerste drie minuten zijn... Uh... Ja, je, kunt, je kunt ook zeggen dat uh, Wellness twintig uh, jaar te laat uh, op de agenda is gezet. Vijfentwintig, dertig jaar. <laughs> ja. nou, nou, waar hebben we het over? <coughs> waar we mee ja. bezig zijn is te kijken of we iets leuks van zand voor kunnen maken. En weer op kunnen stoten in de vaart volkeren, zoals het dan zo mooi heet. Uh -huh. uh, om een leuke badplaats uh, en, en om onze plek weer te veroveren. We hebben een goede plek in Nederland. Maar onze plek, uh, een betere plek en steviger neer te zetten... En of je dat nou doet met wel alle andere oplossingen, dat doet er niet zo gek veel toe. Je moet gewoon zorgen dat we een aantrekkelijke badplaats zijn. Ja. En of je te laat bent, ja, als je dat voor vijf jaar doet, dan ben je vijftien jaar te laat volgens die stelling. Dus je kan daar niet zo gek veel mee. Uh, laten we nou gewoon gaan bouwen. Want kijken, aan telkstuk zag in die stellingen en wat ik ook hoorde straks. Dat is allemaal maar achteruit kijken. En het college heeft dit, het college heeft Nee, we... De bedoeling hier nu vandaag is om vooruit te kijken. We zijn lijsttrekkers, die moeten kijken wat gaan ja. we de komende vier jaar doen. En we moeten gewoon met, met de raad en met het college gaan werken aan de versteviging van de badplaatsfunctie van Zandvoort. Dat is, dat is heel leuk dat je dat zegt, want ja, je hebt nog een paar minuten. Maar, maar ik zeg dan ook bij, van, we kijken dat wel terug, maar het betekent ook dat we dus lering moeten trekken hoe het dan niet moet. Daarom kijken we terug. ...van wat we dan in de toekomst zouden moeten doen. Ja, maar als je nou even kijkt wat er nou gebeurt... ...we hebben een fantastisch mooie structuurvisie neergelegd. Ja. En die structuurvisie die heeft uh, al een waardering gekregen. En als ik kijkt wat de provincie vorige week gedaan heeft... ...die heeft 5 miljoen beschikbaar gesteld in het kader van het bestemmingsplan uh, Middenboulevard. Plus de structuurvisie. Ja. Nou, dat, uh, dat, dat, dat ligt er toch niet om. Dat klinkt toch als een klok. De waardering van de provincie is enorm voor datgene waar wij mee bezig zijn en mee bezig zijn geweest en waar ja. we mee verder moeten. Ja. Met andere woorden, in Zandvoort wordt er keihard gewerkt door iedereen aan de verbetering van de, van de badplaats Zandvoort. Ja, en is, is, er iets te, is er iets te verzinnen om eigenlijk op stellensprong Zandvoort weer een enorme push te geven qua toerisme? Oké, okay, daar komen we zo op. Maar eerst uh, Gert uh, Toon. Een stukje van mijn tijd. <laughs> nee, oh, nee, nee. Nee, natuurlijk nee, nee. Uh, uh, nee, uh, Kom maar. Ik ben, ik ben altijd benieuwd naar leuke, nieuwe, okay, innovatieve okay, ideeën. Nou, dat is goed. Uh, okay. Even nou, eerste, dan tussendoor. Uh, ik ben uh, Robert de Vries. Ik ben ja. uh, Ik denk dat het eerste wil ik wel wat zeggen over uh, hoe wij uh, Zandvoort zien. We zien heel duidelijk dat er zit een, een woonfunctie en een toeristische functie. En die willen ja. we eigenlijk wel heel graag scheiden. Ja. Hè, dat, uh, dat mensen die hier wonen, die moeten ook met plezier hè, kunnen wonen. En, en toerisme, hè, de ondernemers moeten ook de gelegenheid hebben om uh, hun uh, waar uit te baten. Dat, uh, dat, dat is heel duidelijk. Hè? Ja, dat was en, de tijd en... voor Gert Oké, okay, ik, ik, dus, ik heb, ik uh... heb, ik heb het maar niet. Oké. Ja, dat okay. ja. ja, ja. ja, is echt wel <tie> Ja, Maar goed, uh, okay. ga door over uh, de scheiding uh, okay, tussen, ja, dus tussen... De scheiding tussen het wonen en, en de toeristische functie. Ja. Dat, dat, dat vinden we heel belangrijk. Uh, we vinden ook dat allerlei grootschalige projecten in Zandvoort... dat die teruggebracht moeten worden naar hapklare brokken. Hmm. Uh, Zandvoort is natuurlijk traditioneel altijd... bestond altijd uit kleine entiteiten. Uh, uh, dat dreigt nu allemaal hele grootse projecten te worden. Uh, en, en wij zijn eigenlijk van mening dat dat niet moet. Je moet gewoon... Uh, de middenboulevard, dat, dat is een ruimtelijke ordeningbegrip... Hè, maar is geen feitelijk begrip. Uh, ga maar eens kijken of je dat in, in wat kleinere stukjes kunt hakken... Uh, en, en, en daar uh, wat moois mee van maken. Kijk, nou ja, mag, nou, nou mag, nou nou mag, mag je iets... van wat ja. hij nu zegt. Ja? Dan heeft hij toch de dingen niet goed gevolgd. Want het bestemmingsplan Middenboulevard, de hapklare brokken, die hebben we al. Want we hebben de bouwerspool, we hebben het middengedeelte, we hebben het Watertorenplein, we hebben het Badhuisplein. Dus we hebben al degelijk gekeken in die hapklare brokken. En daarbinnen hebben we nog de hapklare brokken van, en wat ontwikkel je dan welnis, waar het net over ging welnis, en hoe doe je dat in de print, et cetera, et cetera. Daar zijn dus al gedachten over geventileerd. Goed, dan weer terug naar, ja, bedankt, naar, naar bedankt, Robert bedankt, de Vries. Oh. Uh, maar wat, uh, wat, wat kun je ermee? Wat, wat, nou, uh, uh, wat de lijsttrekker Gert Tonen zegt. Ja, laat ik het vooral heel goed zeggen. Want anders dan uh, weet ik het wel weer. Ja, ik, ik, ik, wil eigenlijk, ik wilde eigenlijk... De vraag was, wat ik zei net zo even. Van, hebben wij ideeën over hoe wij Zandvoort in de vaart en volk gaan nou, Ja, snel dus. Ja, ja, ja heel ja. snel. Hè, hoe ja. dat dan gaat. Nou, uh, er is een initiatief genomen van Green Race. Er is een stichting Green Race opgericht. Die zich met name richt op het introduceren van uh, uh, uh, oh, het races in Zandvoort. Uh, er is ook een persbericht uitgegaan daarover. Hè. En een aantal mensen in Zandvoort die vinden het, uh, het circuit prima. Uh, we zijn, uh, we zijn uh, voor het circuit, maar we willen er wel een andere functie aan geven. En dat houdt dus in dat we een, een initiatief hebben genomen hier met een aantal zandvoorters... Uh, ...die uh, het racen, maar dan op alternatieve brandstoffen willen gaan bevorderen... ...en daar ook educatief mee aan de slag gaan. Uh, en dat is met heel veel enthousiasme ontvangen. En dat willen we ook uh, dit jaar uh, verder gestalte ja. geven. Dat is dus het, uh, zeg maar... Ook uh, voor de ondernemers, hè, want dat zou dus ook heel duidelijk geënt worden in Zandvoort zelf. En dat is voor de ondernemers ook een heel aantrekkelijk... Ja. Is dat, de dat de de ook visie. een beetje een ander soort uh, uh, invulling aan het begrip wellness, op deze manier? Uh, ah, nou, duurzaamheid. Ja. Duurzaamheid. Ja, uh, wellness is natuurlijk duurzaamheid, hè. in ja. ieder geval in onze visie. Heeft dat er alles mee te maken. En wij vinden wel dat uh, Zandvoort duurzamer moet worden. Prima. Uh, het, wekkertje, het kookwekkertje is weer afgegaan, dus uh, nu uh, de vraag, of, of wat denkt GroenLinks en Virgil Bavits hiervan, van deze stelling? Van, zijn we er niet uh, te laat mee begonnen of tien jaar, jaar te laat mee begonnen? Uh, Oké, okay. de uh, eerste stelling is of we niet te laat zijn begonnen met Welness. Met met nee, dat denk ik niet een uh, uh, markt is in beweging is, is dynamisch en markten, je hebt het over doelgroepen over mensen die dus wellness uh, willen beleven uh, die zijn altijd op zoek naar iets nieuws mm -hmm. en als je dan kijkt naar Zandvoort dan hebben wij, uh, hey, kunnen we hier wellness plaatsen uh, in nabijheid of op het strand en als je, dan, uh, als je die twee combineert dus je combineert wellness met het strand nabij of erop dan heb je dus een unieke combinatie en dan heb je dus over wat ze in marketingtermen noemen een product marktcombinatie Dus het product is welnis gecombineerd met strand. En dat is bedoeld dus voor die markt voor mensen die wellness willen beleven. Maar ook wel eens een keer iets anders willen. Uh -huh. nou, dat, dus ik denk dat je niet te laat bent. Dus als je creatief bent en we hebben de mogelijkheden. Dan kun je dus wel nog iets met welnis doen. Dus absoluut daar is nog uh, wel wat te halen in die markt. Dan ging ik even naar jouw verhaal. Ja. Want jouw vraag was. of we het snel. Ja, iets konden snel realiseren. Uh, realiseren. Ja, ik heb daar laatst een gesprek over gehad. met uh, de mensen van Paal 69. Die zijn van plan om mensen duurzaam te laten logeren. op het strand. Dan heb je het over zes, acht, tien. Uh, van uh, een kleine uh, duurzame eenheden. Uh, gebouwd door mensen met een. Uh, met, met een uh, achterstand, de arbeidsmarkt. En nou, ze dus ben je dus aan twee kanten duurzaam bezig. En. Ehm... Um... Waar het dan om gaat, er is een beetje commotie op de achtergrond. Ja. En waar het dan om gaat. Ja, dit, is, dit, is, dit is hilarisch wat hier gebeurt. Ja, ik, ik stop even. Ik stop even. Ja, even wachten. Dit is hilarisch, want er komt een handhaver langs. en die gaat waarschijnlijk uh, de auto van, uh, van GBZ bekeuren. omdat die nogal erg uh, vervelend in de weg staat. Dus dat. Ja, ja, gaan, ja. ja. ja dat is duidelijk. Goed, weer Virgil. terug naar Virgil. Uh, Virgil. We hebben de tijd natuurlijk even onderbroken. maar anders dan zeggen we gewoon half een halve minuut blessure tijd bij. Dank jullie wel. Nou, niemand, niemand kan hier tegen zijn natuurlijk als er gehandhaafd wordt. Um, even over de, dat project van paal 69. Daar ging het dus om duurzaam logeren. Toen heb ik aan die mensen gevraagd. Ja, stel voor dat je nou ook iets van duurzame wellness daar uh, zou, zou kunnen realiseren. Dat je daar de, de ruimte voor hebt op het strand van die Zweedse houtkachelsaunas. Die heb je. Die zijn, zijn duurzaam. Kun je duurzaam hout voor gebruiken? Maar ja, Nog um, half een half minuut. En die hebben tegen mij gezegd, nou als we de ruimte zouden hebben en er zou nog een ondernemer instappen, dan zouden we dus heel snel al een heel mooi wellnessproject kunnen realiseren. Dus op korte termijn, want zij kunnen dat in principe volgend jaar al klaar hebben. En als er nog een ondernemer zou instappen, zou je het wellnessgedeelte, dus sauna, relaxen, spiritualiteit, zou je dus ook uh, binnen een jaar uh, klaar kunnen hebben. Ja. Nou, nou zit we natuurlijk met een heel streng hoogheemraadschap hier in, uh, in Zandvoort. Denk je dat er überhaupt toestemming voor te krijgen is om op die manier het strand te gaan exploiteren? Nee, dat weet ik niet. Want het is praten in de toekomst. Maar uh, wat, wat wel zo is, is dat ze hebben al gepraat met, uh, ze hebben al gepraat met mensen binnen de gemeente. En die, uh, die waren bereid hun te ondersteunen. En dat is het belangrijkste. Ze moeten steun krijgen van ons hier in Zandvoort. Ja. Ja, nou dat was hem. Uh, de tweede stelling. En dan gaan we weer van links naar rechts. Hoewel uh, GroenLinks niet helemaal <laughs> rechts is. Krijgen we weer dat verhaal over die binnen- en die buitenbanen. Nou, dat hebben we ook allemaal weer gehad. Dus uh, goed. Uh, uh, de tweede stelling. Het volgende. De gemeentebestuur dreigt bij grote projecten controle te verliezen. Nou, dan gaan we het eerste. maar hebben. Hebben heb, heb we hem al uh, klaar uh, staan, De wekkerd, Want... Nu gaat hij die tijd. Ja, dat is nou weer zo'n vraag over wat er was en zo. Is dat, ja. heeft, is, heeft dat zin, zo'n zo vraag? Uh, maar ik zou niet weten waarom de gemeente dreigt de, de controle te, te verliezen. Waar is dat op gebaseerd? Uh, ik zie dat helemaal niet. Uh, sterker nog, ik denk dat de gemeente uh, juist op dit moment het uh, touwens heel goed in handen heeft. En dat komt omdat we een goede projectorganisatie hebben neergezet voor de grote projecten. Dus, gaat, dus het ook voor de gaat het dan ook om de Middenboulevard? Uh, LDC, Middenboulevard, uh, Nieuw Noord, uh, noem alle grote projecten. Maar op die we hebben, ja. Ja. dat staat op uh, stapel uh, nog. En de structuurvisie. Dat is niet een fysiek project, maar dat is een nee. groot project geweest, de structuurvisie, om ja. die neer te zetten. Nou, die hadden we verdomd goed in controle. En uh, dat is hartstikke goed gegaan. Mede met behulp onder andere van de provincie. En, uh, en van uh, de inwoners die daar volop aan bijgedragen hebben. Dus ik snap niet wat er nou elkeer, waarom daar elke keer over uh, ja, okay. gejeremieerd ge ge ge ge ge wordt. Het is gewoon, de dingen zijn heel goed in controle. Hoort dat dan ook te zijn? Dat een, uh, bestuur, een gemeentebestuur de, uh, de bewoners moet uitdagen met het, uh, het komen van idee, initiatieven, en dat daar de gemeente misschien uh, ja. iets mee zou uh, kunnen doen. Ja, maar dat, dat heb ik vorige week ook alweer geroepen, of wanneer was dat dat we ja, dat we, begin van deze week dat we hier zaten toen met de ondernemers ja. ik doe niks anders, ik ben altijd bezig geweest, dan heb ik even mijn wethoudersbed op, ik ben niks anders ja. bezig geweest met de mensen eerst te betrekken, zonder dat er één letter op papier staat de mensen te betrekken met mantelzorg, vrijwilligerswerk jeugdbeleid, noem maar op, ja. en ik denk dat dat zo hoort, en daar moeten we veel meer naartoe gewoon diegenen die erover gaan, die ook de deskundigheid in huis hebben. Die, uh, die kennis... samen met ons uh, dingen moeten, moeten realiseren daarna. Die het uiteindelijk moeten uitvoeren om daarmee uh, aan de slag te gaan. En ook de belanghebbenden, dus de bewoners, op, uh, die daar gewoon bij betrokken zijn. Kennis uh, leggen bij wie het hoort. Ja, nou Niet alleen kennis, maar ook luisteren wat de vraag van de mensen is. Ja. Kijk, we, we waren vroeger als overheid altijd aanbodgericht. En dat zijn we voor een deel nog. Maar, moet het vraaggericht maar, maar, worden dan? Nou, we, we zijn veel meer vraaggericht aan het werken, maar we moeten nog veel meer vraaggericht gaan werken. Want dat is van belang. En dan heb je de dingen wel degelijk in de vingers, om de simpele reden. Dat je het eerst gaat vragen van, wat wil u nou eigenlijk? En dan vervolgens ga ik kijken, wat kan ik daar dan realiseren? Lekker. Waarbij je er niet uit het oog moet verliezen, dat, uh, mensen die, uh, dat er verschillende vragen kunnen zijn. Die wel eens haaks op elkaar zouden kunnen staan. Dus dan is het antwoord is nooit eenduidig. Dat betekent dat je soms een deel van de mensen teleur moet stellen. En dat, dat is nou eenmaal uh, bij besturen hoort niks anders dan sommige mensen teleurstellen En andere die kun je dan wel hun zin geven. Oké, okay. ga ik uh, naar de buurman. Dan mag de keuzes maken, want dat is dan nou weer aan het bestuur. Ja, oké. Okay. Dan gaan we naar D66 met uh, Robert de Vries. Uh, iets wat meer dichter bij de microfoon graag. Te... Het, uh, het, het verhaal over uh, de stellingen van daarnet... ...gemeentebestuur bestu dreigt bij grote projecten controle te verliezen. Tenminste, dat is de stelling. Um, ik in heb het op algemeenheid uh, is die stelling natuurlijk heel vaak juist... Hè, ...als ja. je in het land gaat kijken. Um, ik vind dat moeilijk om daar ook, uh, in de zandvoortse situatie veel over te zeggen. Uh, ongetwijfeld zijn er in het verleden bedragen besteed... ...waarvan je af kunt vragen of het zo zinvol is geweest... Uh, uh, dat is iets wat je bij iedere gemeente tegenkomt. En, en, trouwens ook in het bedrijfsleven kom je dat uh, tegen waar je dan uitkomt. Wat ik wel vind, wat wij in ieder geval voor zullen staan... is dat wij, omdat het geld van uh, de gemeenschap is... dat wij ieder dubbeltje twee keer zullen bekijken voordat het uitgegeven wordt. En dan kijken waar het gegeven wordt. Of het rationeel is, of het doelmatig is. Hè, of het uh, efficiënt is. Hè, of het effect sorteert. Uh, dat, dat is iets waar ik zelf uh, in ieder geval voor sta. Ook vanuit mijn, zeg maar, mijn achtergrond. Uh, dat ik, ga je ja. nu pas op, op de drie minuten over? Nee. Dus dat is in ieder geval... Uh, D66 zal daar in ieder geval uh, ja, als een bok op de havenkist zitten... Uh, om, om, om te zorgen uh, dat het geld wat er is... en dat wordt natuurlijk minder. Uh, we, gaan, we moeten straks bijna 20% achteruit. Uh, dat iedere cent... Eurocent Die besteed wordt. Dat die ook goed besteed wordt. En, en daar is geen ruimte voor projecten die uitglijden. En, en ja, nou goed, daar gaan we bovenop zitten. Dus ik doe geen uitspraken over het verleden. Wij leven ook niet in het verleden. D66 leeft niet in het verleden. En we kijken naar het heden en naar de toekomst. Het heden kan wat zeggen. Het verleden misschien ook wel. Maar de toekomst is. Als wij, als wij verantwoordelijkheid. Politieke verantwoordelijkheid gaan dragen in de gemeenteraad. Dan zorgen we ervoor eh, dat, eh, dat er kritisch het bestedingspatroon wordt gevolgd. Eh, en ook de, zeg maar, de regie die de gemeente heeft, dat die optimaal is. En ons standpunt is, wat je zelf kunt doen, moet je niet uitbesteden. Duidelijk. Ja. GroenLinks, met Virgil Barwits. Ja. Uh, even nog één keer je vraag. De stelling ja. is um, dat het gemeentebestuur bij grote projecten de controle dreigt te verliezen. Dat is de stelling. Ik denk, denk dat je zou moeten kijken, uh, niet naar die vraag op zich, maar naar wat er achter die vraag speelt. Of wat speelt er dan achter die vraag volgens jou dan? Uh, achter die vraag speelt het uh, om vertrouwen. Daar, daar gaat het om. Mm -hmm. Want uh, het, het gaat erom of mensen vertrouwen hebben in de gemeente... Uh, of, uh, of hun geld goed besteed wordt. Want dat is de vraag. Hè. Je gaat de gemeente niet uh, soms te veel uit, uit de band... Met, uh, met het besteden van bedragen. Nou moet ik even een compliment geven... aan, uh, aan, aan, aan meneer Tonen. Gert Tonen van ja. PvdA. Want... Uh, die zegt van nou ik betrek mensen erbij en ik vind dat heel positief nou uh, in 2009 heeft het college van BMW van burgemeester en wethouders hebben daarvoor een cijfer gekregen van de bevolking van 6,1 nou dat is een voldoende kun je dan zeggen en als GroenLinks zou ik zeggen haal dat cijfer omhoog probeer ja. aan het vertrouwen te werken en ga voor die 7 dan zitten we al op een, op een ruime voldoende dus dat is even, even punt 1 wat ik te zeggen heb over het stukje vertrouwen dat er steekt ja. en als je daar dan aan wil werken uh, dan heb ik hier nog een andere score van, uh, van de gemeente Zandvoort. Als men vraagt aan de burger van ja, worden we bij uh, de totstandkoming van, van plannen, worden we daarbij uh, betrokken? Wordt mijn oordeel daarbij betrokken als, uh, als burger, of als inwoner of als ondernemer? Dan krijgen we daar als gemeente voor een 5,5%. En als, dat, dat, is, dat is een onvoldoende. Dus da, daarmee, daarmee zie je, daarmee zie je dat, we, dat we gewoon aan het vertrouwen moeten werken. Want dan mensen, gaan mensen erin geloven ook dat het best wel goed besteed wordt. En dat is waar GroenLinks voor staat. We willen daar samen aan werken. Het gaat er mij niet om om nu mensen een zwarte piet te geven. Het gaat er mij niet om om in het verleden te praten. We moeten gewoon kijken naar de cijfers zoals ze zijn. Een zesje, een, een onvoldoende. En we moeten als... Dat vind ik als GroenLinks werken nou, aan die toekomst. Dan zeg ja. ik er even, ja oké, dan ga ik even. Ik reageren, want ik dacht dat de vraag was: greep hebben op. Uh, ik, ik vind het helemaal niet eens hoor. Over ja? het vertrouwen, over burgers erbij betrekken. Nou, het is zeg maar het erfgoed van D66 natuurlijk. Uh, maar ik heb het, het greep verliezen, heb ik het over het bestuur. Uh, en over de wijze waarop zaken geregeld worden, in Zandvoort. antwoord. Dat klinkt toch iets anders dan het betrekken van mensen. In de besluitvorming. Prima. Uh, even nog over datgene wat je net zegt. Is dat niet een beetje ook, ja, uh, we hebben hier in uh, Nederland, hadden we een coach rondlopen bij het voetballen, die het deed aan scorebordjournalistiek. Tenminste, dat zei hij dan. Is dat niet ook een beetje dit uh, verhaal dan uh, zeggen van: uh, Maar het kan toch ook anders? Ik bedoel, het is toch niet alleen uit te drukken in uh, cijfertjes of wat dan ook. Dat, dat, dat, Nee. Ik bedoel, uh, nee, dat klopt. er zijn toch ook mensen die daar toch wel, wel degelijk tevreden over zijn? Absoluut. Wa waarom, waarom dan met cijfers uh, komen? Omdat je ook niet. Uh, met, ja, ja, ja, 95% van de zandvoorzienwoners die gebruik maken van huishoudelijke hulp is zeer tevreden. De mensen die, die op de, bij de WMO-krant hebben gereageerd op de kaart: van hoe vindt, u deze, hoe vindt u de WMO, hoe vindt u het uitgevoerd, hoe oordeelt u daarover? We hebben ongeveer 200 reacties binnengekregen. Op twee negatieve na, allemaal zeer positief. Zeer positief, dat is geen 5,5. Nee, oké, okay. duidelijk. Pak nog even de microfoon, Maghert, want ik heb de volgende opmerking: de gemeentelijke organisatie in Zandvoort kost de burgers zo'n 12 miljoen euro per jaar. Dat is belachelijk veel, zegt Virtual Bawin Zegt wie? Virgil van, van GroenLinks. Oh, Virgil Babin. Ja, maar die zegt een heleboel dingen, heb ik vanwege gezien, ook over begraafplaatsen. En, uh, maar dan moet je wel weten waarover je het hebt. Uh, het, de salarissen, inclusief uh, wethouders en alles erop en eraan, is, uh, is 10 miljoen. En voor een deel zit er ook nog uitbesteed werk in. Grote projecten. Grote projecten, dat wordt, terug, wordt betaald uit de grondexploitatie. En bovendien doen wij, doen wij toch wel slimme dingen. Want... Wij, zorgen, uh, wij hebben kennis soms niet in huis. Die huren we dan in, omdat we dat kortstondig... en kortstondig is voor de jaren vier, vijf, zes nodig hebben... Uh, en daarna niet. Nou kun je dus mensen in dienst nemen die heel veel geld kosten... En die, die hou je, je in dienst ja. en die raak je niet meer kwijt. Ja. Of je zegt van nee, hey, bij dit project heb ik die kennis nodig... en die haal je in huis. Je kunt je mij grote projecten afvragen... en vooral als het op paar uit elkaar zijn... van is het niet beter... Als je weet hoe lang dat duurt, is het niet beter om mensen in dienst te nemen. Daar hebben wij als college in de tijd over wogen. Dat is min of meer in de raad gesneubeld, dus hebben we dat niet gedaan. Je moet wel zorgen dat je uh, adequaat inhuurt... en niet zomaar overal telkens, maar mensen voor moet inhuren. Maar wij hebben in Zandvoort een groot personeelopstand. Dat is gewoon volkomen waar. En we gaan er ook kritisch naar kijken, is de bedoeling. Want de begroting is ook al bij elkaar geweest... En dat is een werkgroep raad en uit de organisatie. Om te kijken waar kunnen we uh, eventueel wat gaan snijden. Het is altijd zo dat in tijden van wat overvloed, je misschien wat uh, wat, wat, wat, wat makkelijker omgaat met het uh, aantrekken van en uh, het neerzetten van een organisatie. En dan. Krijg je vanzelf wel weer een corrigerende factor. van gaat het nou even wat. Moet je echt gaan bezuinigen. Moet je gaan afslanken. Dat je dan gaat kijken van nou. Waar hebben we nou eigenlijk wat overdaad zitten. En waar kunnen we dat dan. Uh, en hoe kunnen we dat dan oplossen. Hoe kunnen we dat dan weer terugbrengen. In andere proporties. Dat moet maar. Hoe je het uitdrukt. Dat is dan een hele andere. Kijk op die manier. Is het een. Uh, is het. Ja. dus in de Verkiezingstijd natuurlijk. Uh, en daarom zo'n kreet. Maar ja. Dat is met die begraafplaats precies hetzelfde. Robert, jij zat nee te schudden. Daar nou, ging mij meer over de, de, zeg maar de inzet van, uh, van ingehuurde krachten. Ik ben zelf uh, onderwijsbestuurder van het uh, openbaar onderwijs in uh, Amsterdam. Daar gaat natuurlijk heel veel geld in om, hè, veel meer dan in de gemeente Zandvoort. En uh, we hebben eigenlijk altijd uh, gehad dat voor bepaalde zaken, hè, bijvoorbeeld voor het groot onderhoud van de scholen, dat wij mensen inhuurden. Uh, dat bleek enorm kostbaar te zijn en wij zijn er toch uiteindelijk toe over gegaan nadat we uitgebreid gecalculeerd, ik ben treasurer, penningmeester van het openbaar onderwijs in Amsterdam, eh, hebben we toch besloten om, eh, om te zeggen van wij gaan toch een, een, een, een afdeling oprichten hè, waarin die kennis wij binnenhalen hè, omdat uiteindelijk het toch goedkoper is en omdat het iets is wat continuing is. Nou, dus uh, ik ben zelf geen voorstander van het inhuren van mensen. Uh, alleen maar, he, je gaat eerst in je organisatie, zo heb ik het ook gezegd in, in Amsterdam. We gaan eerst in de organisatie kijken of het, uh, we het niet hebben. Uh, wat is het probleem? Hebben we het wel of hebben we het niet? Als we het niet hebben, zegt dat misschien ook wel wat over de organisatie. He, en pas in de laatste instantie gaan we mensen inhuren. En daar, zo zullen wij er ook gaan kijken in de gemeente. We moeten helaas de zaak afronden. De tijd dwingt ons...